9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlandse bedrijven die hun data opslaan in de Verenigde Staten... overwegen steeds vaker om hun bestanden in eigen land of in Europa onder te brengen. Dat zeggen deskundigen uit de Nederlandse cloud-industrie. Veel bedrijven hebben data zoals klantgegevens opgeslagen op computers van andere bedrijven. Vaak bij Amerikaanse internetgiganten zoals Microsoft en Amazon...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 Het ministerie van Defensie moet voor 1 november 2015 een zogeheten luchtvaartbesluit nemen over Volkel, waarin de toekomst van de vliegbasis wordt vastgelegd. Eerst moet er een milieueffectrapportage komen en in die procedure wordt de provincie om advies gevraagd. Het is een publiek geheim dat op de vliegbasis in de gemeente Uden kernwapens liggen opgeslagen.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 Het weer, afnemende buigheid en enige tijd opklaringen. Landinwaarts kan de temperatuur vannacht dalen tot min 3 graden. Later vannacht en overdag toenemende bewolking en lichte buien. Landinwaarts eerst met natte sneeuw. Smiddags vrijwel droog, met af en toe zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak.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 Het is 3 over 9. Drie jonge Iraniërs hier bij mij aan tafel. Met hen praat ik straks over de grote veranderingen in hun land. Gisteren werd er na tien jaar onderhandelen een akkoord gesloten. Je zal het gehoord hebben over het atoomprogramma. En dat betekent vooral minder economische sancties. En dat was heel erg hard nodig, weten deze drie heren aan tafel. Want als je nu in Iran woont, dan heb je het niet bepaald makkelijk. En dat is nogal een understatement. Zo meteen uitgebreid praat ik met jullie. En Erben Benemars is hier, want het is maandag. Ja. Um, sportmoment van het jaar. Jij hebt er drie uitgekozen. Ja. De nominaties zijn vanavond bekend geworden. Uh, jij hebt jouw drie favorieten. En de, daar bellen we de allerfavorietste favoriet ja. bij. Maar eerst even wat anders, Erben Want jij hebt vandaag een, een ITFA-documentaire gezien... waar je bijzonder van onder de indruk was. Ja. De sochi Project. Dat ja, zijn, nee, de, de, de Poetins Games... Dat is echt uh, een documentaire over een over hoe die spelen daar in Sochi tot stand tot, tot zijn gekomen. Ja. En ik schrok toch wel, Willemijn. Even een fragmentje van de trailer. Ladies and gentlemen, Sochi 2015 could not be where it is today without support, vision and passion of one man, president Vladimir Putin. Ja. ja. Sochi zou er niet geweest zijn zonder de steun, visie en passie van één man, Vladimir Poetin. En dat heeft ook echt, het, is wel, het zijn ook echt de games van Poetin. Ik, ik vond het. Die documentaire begon eigenlijk met uh, hoe, hoe ze dat bid gewonnen hebben. Ze zijn naar Guatemala geweest en daar is Poetin persoonlijk heen gegaan. Hij ja. heeft daar persoonlijk overal gelobbyd. En uh, er was nog helemaal niks in sortie. Er lag nog geen, geen, geen enkele faciliteit. Lag er. Maar ze wilden wel laten zien. Van, hey, wij kunnen alles maken. Dus een kwarte malen, daar is nog nooit ijs. Daar, daar zijn geen ijsbanen. Dus alleen voor het bid hebben ze daar een complete ijsbaan aangelegd. Om te laat, laten, laten zien. Van, hey, wij kunnen alles. Dus ook, dus ook hier. En als je dat dan, dat dan afzet tegen een andere uh, stad. Die ook uh, uh, kandidaat was. Salzburg. Die hadden alle faciliteiten klaar. Die hadden alle regels van het IOC bekeken. En mm -hmm. die zeiden van ja, het moet goed zijn voor het milieu. Het, moet, het, moet, het mag niet te veel kosten. Het moet goed zijn voor, voor, voor de sport. Ze hadden alle faciliteiten klaar. Die spelen konden daar gewoon georganiseerd worden. En, en bij Sortie was het nog helemaal niks. Ja, en Poetin er was het was alleen maar Poetin. En Poetin regelde het gewoon. En dat en, dacht ik ook eventjes van. Dacht ik ook, is dat er naar te kijken. En ik heb zelf nog in het project gezeten, 2028... dat wij de spelen naar Nederland willen halen. Nou, wat zijn we toch een stelletje idioot geweest... Dat gaan we, als dat we, als als spel zo gespeeld wordt, gaan we dat nooit, nooit naar Nederland halen. Ja, het gaat ook over de enorme corruptie, hè? Ja. Waar, ja, ja, je vond het indrukwekkend. Ja, want er daarna wordt, wordt komen de spelen naar Sochi naar, naar, naar, en dan moet er nog heel snel gebouwd worden. En dat zie je ook, want uh, de eerste keer dat, dat uh, Poetin daar kwam... Dat zie je, er zijn ook al beelden van, dat dan is hij daar een klein beetje aan skiën... op de enige ski die, die er is. En toen zei hij van, ik heb een plannetje. En, en dat, is, dat, is dan, dat is dan nog maar tien jaar geleden. Maar dan gaan ze bouwen en er was nog gewoon helemaal niks. Ze hebben daar nu een snelweg aangelegd, dwars door een rivier heen. Ze hebben daar een, een treinrails uh, aangelegd. Ze hebben allemaal faciliteiten aangelegd. Maar het is veel ja. te snel gedaan. De faciliteiten zijn, zijn gebouwd op een ondergrond... Die eigenlijk waar, je het op, waar je het niet eens op, op kunt bouwen. Dus bijvoorbeeld als je dan de skijump ziet... Ja, die is al geopend, maar die is ook alweer gesloten... omdat er gewoon door een gewoon alles weggehaald is weer. Ja, een bepaald gedeelte is gewoon tropisch daar. De, ja. ja, alles moest er aangelegd worden. Ja, dat was ook mooi. En ook, ook, ook in de documentaire. zeiden ze van, nou weet je, de winterspelen en, en Rusland... ja, dat is een goede combinatie, want Rusland is een koud land. Alleen, er is één plek in heel Rusland... <lacht> waar je het absoluut niet kunt, kunt organiseren. En dat is Sorsi. Dat is de enige plek waar nooit sneeuw, sneeuw is. En juist daar gaat hij het, dan, ja. gaat het dan, dan, dan, dan, dan organiseren. Ik heb het nog niet gezien wel over gelegen... Maar het, ja, het schijnt een indrukwekkende film te zijn. Ga jij nu nog wel? Want jij gaat er straks naartoe. Ga je nog ja. wel met een oké okay gevoel? Nou, um, het is wel moeilijk. Het is wel moeilijk. Als je kijkt van hoeveel corruptie er is. Uh, en daar da, da, da gaat het ook met name om: het gaat niet om over, over de homerechten. Ik heb niks in die hele documentaire gezien over. Het ging echt alleen maar om sortie. Het, het ging alleen maar om hoe die bouwprojecten daar, daar uh, werden gerealiseerd. En één klein voorbeeldje nog. Er is bijvoorbeeld een snelweg aangelegd, want de spelen zijn helemaal niet in sortie. Die zijn in Atlas. Dat is 50 kilometer vanaf Sortie. En daar worden op zeven. Uh, uh, grote events worden gebouwd. En, en vandaar nog 50 kilometer de bergen in. En daar is dan een ski resort. Daar worden, wordt de, de andere helft van de Olympische Spelen georganiseerd. Die weg van Atle naar uh, Krasnaya, Krasnaya Poljana dat is 40 kilometer. En die weg die kost nu uiteindelijk... 150 miljoen dollar per kilometer. Dus ze hebben we berekend dat ik kan, ze kunnen eigenlijk de weg ook gewoon met een halve centimeter goud beleggen. Dan kom je ongeveer aan, aan op, op zo'n bedrag. Die, die weg kost natuurlijk langer niet zoveel. 8,1 biljoen dollar alleen maar voor die weg. En daar rij jij straks overheen. Dat is een mooi weggetje denk ik. <laughs> dat denk ik ook. Zometeen jouw sportmomenten, favoriete sportmomenten van dit jaar, Eerst Will and the People Holiday. It's followed by Rave Fly plaatje Will and the People Holiday. God off. Een vrij onverwacht en spectaculair akkoord dit weekend in Genève. Iran bereikt daar met zes grote landen een akkoord over zijn nucleaire programma. Teheran bouwt geen nieuwe atoominstallaties meer... en verrijkt voortaan niet verder dan 5 Dat is genoeg om energie op te wekken, maar veel te weinig om een wapen te maken. Ook mag het internationaal atoomagentschap meer inspecties gaan uitvoeren. In ruil daarvoor worden de economische sancties tegen het land verlicht. De Amerikaanse president Obama ziet het als een mooie eerste stap. Today... Dat diplomatie een nieuwe secure In Israël, traditieel niet echt de beste maatjes met Iran, zijn ze boos. Daar vinden ze het akkoord gebaseerd op bedrog. En denken ze dat Teheran gewoon doorwerkt aan nucleaire wapens. Obama denkt daar anders over. And parts of the will be back. Voor het eerst in tien jaar wordt het nucleaire programma in ieder geval Afgeremd, zegt de president. De onderhandelingen zijn nog niet afgelopen. Binnen een half jaar moet er een definitief akkoord liggen. Aan tafel drie Iran-experts. Journalist en verhalenverteller Sahand Saheb Divani. politicoloog, Peyman Javadi en student Arash. Juist, drie jonge Iraniërs hier in de studio. Jongens, heren, goedenavond. En student Arash, dat is niet jouw echte naam. Nee. Maar je wilt niet zeggen uh, dat is beter want je wil misschien nog een keer terug naar Iran en je wil niet je familie daar in gevaar Om het brengen. Om risico's uit te sluiten, ja. Ja, dus we noemen jou Arash. Um, even wat jullie opviel vandaag, heren. Uh, Sahand, um, ja. de buitenlandse de minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif... die wordt onthaald als een popster gisteren. En wordt ambassadeur van de Vrede, krijgt hij als titel Absoluut. mee. En dan ja. lees je, in, uh, nou dat lees ik niet, maar dat hoor ik dan van jou... in de Iraanse krant wordt er geschreven... de zon van overeenkomst schijnt over Teheran... Uh, iedereen is, is, is in extase lijkt nee, kijk, het. Sowieso houden wij van heel erg bloemrijk taalgebruik. Hè? Ja. Maar uh, die uh, Zarif is een absolute popster. Hij heeft een Facebookpagina waarbij uh, gisteren uh, 650.000 likes er waren. Vandaag 700.000. Ik heb net weer gecheckt, zat hij op 710.000. Uh, familie van Facebook mij... volgens mij eigenlijk verboden is. Ja, overigens. maar dat is het leuke. Ik heb familie in Iran die niet alleen een Facebookpagina hebben... maar zelfs uh, foto's van zichzelf in Iran zonder hoofddoek. Uh, wat ook een beetje aangeeft wat hun politieke kleur is... Ja. Um, en, maar allemaal en... nu naar aanleiding van wat er nu gebeurt? Nee, nee nee dat, dat is wat ze, wat ze dan sowieso op de Facebook hebben. Maar mm -hmm. die hebben hem gelikt in de afgelopen dagen. Wat dus betekent dat uh, iemand die toch onderdeel van de regering is... zelfs onder die lagen van de bevolking heel veel aanhang krijgt... vanwege zijn mediagenieke optreden. Ja. Het eerste wat hij deed nadat de deal was gesloten... is even op Facebook, even op Twitter zeggen... jongens, het is gelukt. Maar dat klinkt echt als een, als een nieuwe tijd. Ik bedoel, dat klinkt als onze minister Timmermans. <laughs> ja, die, nou, die, ik denk niet dat hij aan, aan de 700.000 wel... likes komt, vermoed ik. Nee. Nee. Ik denk dat hij iets populairder is. Hey. Yeah. Maar is dat, voel jij dat ook een beetje zo? Want je zegt van een foto zonder hoofddoek. Uh, nou oké, okay, dat is dan niet direct met dit te maken... maar dat is natuurlijk wel iets van, van de laatste tijd, denk ik. Dat, dat geeft allemaal het gevoel van een nieuwe tijd. Dat denk ik wel. En wat zijn Facebook-activiteiten, dat is niet alleen maar populair doen. Dat is ook een signaal van, jongens, we gaan het anders aanpakken. Want we kunnen wel blijven roepen dat uh, so social media verboden is in Iran. Maar op het moment dat iemand die zo hoog in de regering zit... zijn eigen Facebook-pagina heeft en zo actief is op Twitter... dat is Precies, een signaal dit, naar dat, dat het op land op moet. Ja. Ja. Peeman, ik begrijp van jou dat... Uh, Mensen zijn echt, echt nachten wakker gebleven om die onderhandelingen mee te maken de afgelopen ja, dagen. Dat hoorde ik van iedereen die mij het Iran opbeelde. Mensen stuurden ook elkaar sms'jes, feliciteren. Ja. En het was echt net een spannende voetbalwedstrijd. Mensen bleven, want Iran loopt ook natuurlijk 2,5 uur voor. Het is dus echt lang wakker gebleven om maar het resultaat te horen. Dus mensen zijn echt blij. Sommigen misschien zo blij dat ze het niet helemaal kunnen geloven. Dat soort geluiden lesje je ook op Twitter, geloof ik. Ja, en. en, en Iraniërs houden ervan om grapjes te maken. Dus je zag ook uh, foto's langsgaan van het hotel... waar het akkoord werd uh, gesloten, waar ze tegenover elkaar staan... Uh, en het leek er even op alsof ze met elkaar aan het dansen waren. Dus dat werd gezegd van... Zarif ja. is met uh, uh, Catherine Ashton aan het dansen. En uh, ja. ook het onthalen op het vliegveld inderdaad. Uh, enkele honderden mensen hè, stonden er. Ja. Had je trouwens gehoord uh, dat hotel waar ze zaten... dat ja. nog, uh, Flink dronken gefeest uh, Dronken schotten daar. die hadden daar bijna... Die hadden nog geprobeerd binnen te ja. komen bij de onderhandelingen geloof Klopt. ik. Hè? dat is een beetje een bizar verhaal. Maar stel je ja. voor dat het gebeurd was. Ja, en ondertussen draaide ze Johnny Cash heel hard. Ja. En toch een historische ontwikkeling. Dus ja. euh... En jullie zeggen ook, het was ook hard nodig. Heel erg hard nodig, want er moest iets veranderen. Ja, kijk, het is niet alleen het nucleaire deal natuurlijk... wat heel erg hard nodig was, want dit loopt al tien jaar. En uh, er kwam maar geen stap erin. Hè. Ook de sancties hebben uiteindelijk niet opgeleverd... dat Iran ermee stopte, afgelopen uh, jaren. En bovendien is de kou uit de lucht. Dus het gaat niet alleen om het nucleaire deal... maar dat hele vijandschap uh, tussen Iran en het Westen... Mm -hmm. dat dat een beetje verdwijnt. En ik denk dat de Iranisch vooral daarop hopen dat dit doorzet en, en ja. uh, normalisering van de, van de relaties. Ja. We hebben het zo meteen over wat het dan betekent voor de bevolking... dat die economische sancties versoepeld worden. Um, dat zo, maar jij zegt van de relatie met het westen is verbeterd. Ik zag vandaag een filmpje, uh, dat CNN, die filmt in Teheran... En Ik weet niet hoe, precies hoe oud het ja. was, maar vrij recent. Ja. En Mensen die vertellen wat ze over het Westen vinden. Vooral over de Verenigde Staten. Heel veel mensen die echt zeiden. Nou ja, ik heb geen enkel probleem met Amerika. Is dat een beetje een beeld dat wij dat hebben. Van alle Iraniërs haten Amerika. Wat helemaal niet klopt. Ja, maar dat is een beeld dat al heel lang niet klopt. Uh, in, in principe heb ik het vermoeden dat die paar duizend. Nou ja, of tenminste, dat zal wel een groter getal zijn. Maar het is absoluut een minderheid van de Iraniërs. Die een echte Amerika haat heeft. Die constant door de regering weer uh, met een camera in hun gezicht werd gevraagd om Death to America te roepen. Ik denk dat de overgrote meerderheid van Iraniërs al jaren niet zo fanatiek anti-amerikaans is. Nee, dat wordt alleen maar vanuit de, vooral de, de hoogste leider, ja. maar ook vanuit de president ja. werd dat. Maar dat onder filmpje onder heb ik India ook gezien. Heel goed. Dat is van paar maanden geleden. Mm. Maar het is interessant wat die mensen zeggen. Aan de ene kant zeggen we, ja, we houden van uh, Amerikanen, ook van hun cultuur, films enzovoort. Maar ze zijn wel heel kritisch over de Amerikaanse regering. Dus wat je ziet is dat voor Iraniërs soevereiniteit wel heel belangrijk is, maar dat ze af willen van van dat zeg maar onnodig provocatieve en, en, en vijandige. Maar dat ze te, tegelijk zeggen van ook gisteren hè, bij binnenkomst van Zarif: We zijn tegen oorlog, tegen sancties, tegen beledigingen en tegen het uh, ja, knielen voor de, voor de VS. Ja. Maar wel voor vriendschap en, enzovoorts. Dus die twee dingen gaan wel hand in hand. Met, met, met spandoeken en met borden, hè, geloof ik, wachten ze hem op op het vliegveld. Ja, ja. en uh, ze zongen overigens, Zarif betekent ja, uh, lievertje in het Iraans. Van, uh, het is een liefertje, maar hij kan wel heel veel mensen aan. Dat uh, rijmde in het uh, Iraans. Uh, dus uh, ze hadden erover nagedacht van hoe ze hem zouden uh, onthalen. Goed. De vreugde is groot in Iran. Zometeen over het leven van jonge Iraniërs in Teheran. En dat dat hopelijk wat gaat veranderen. Want als ik begrijp van verhalen van jullie over jullie familie en vrienden daar... dan is dat hard nodig. Eerst Kevin De Graaf, Chariot. Staring at a maple leaf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 of the earth, the sun was just yellow energy, there is a living promised land, even over fields is sand, seas just fill the Chariot. Maandag, dus onze Erben Wennemars is hier met het laatste sportnieuws. Um, het sportgale, dit jaar, 17 december uit mijn hoofd... dan wordt er voor het eerst een speciale prijs voor het sportmoment van 2013 uitgereikt. En de NOS heeft uh, net de tien genomineerden bekendgemaakt. Je kan uh, stemmen vanaf nu en we zullen op dit moment even het linkje twitteren... Um, ja, Erben, dat is natuurlijk heel ja. verdrietig, want jouw comeback staat er niet tussen. Nee, oh, nee. staat er niet tussen, nee. nee. nee ik gok op 2014. Ja. Oh, ja? Ik denk, Elfstedentochtje, ja. dat uh, oh, gaat een worden hoor. toch winnaar. Goed, nou dat terzijde. Ja. Um, er zijn dus tien momenten bekendgemaakt door de NOS. Daar heb jij er drie uitgepikt. Namelijk ja. waarvan jij zegt, dit moet de top drie worden. Dit is jouw ja. persoonlijke top drie. Uh, ja. Nou ja, brand los. Nou, brand -nummer. Ja, er, waren, er zijn er inderdaad tien. En dan kun je er altijd wel weer de, de, de gebruikelijke nemen. Want, want Epke zit er natuurlijk tussen bij, bij, die, bij die top tien, Maar die staat niet in mijn top drie. Want ja, dat is, dat is te voorspelbaar. Die hebben we vorig jaar al gehad. En eigenlijk deed hij precies hetzelfde wat hij vorig jaar deed. Dat deed hij eigenlijk nu weer. <laughs> dus niet, hij is, ja. Het is te braaf. Het is te <laughs> mooi. Het is te netjes. Uh, ik, dus, ik wil bijzondere sportmomenten hebben. En dan heb ik op de derde plaats heb ik Joost Luiter staan. Ja, de, de golfer. De golfer, want hij vond hij, hij het KLM open. En dat deed hij op een schitterende manier. Want, uh, en dat is ook echt een sportmoment. Want hoe saai is het om te kijken naar iemand te, tegen een balletje aantikt. En dat, dat is het toch ultiem spannend is. Maar de wisting komt het wel omdat ik juist een sporter ben. Uh, en hij niet, bedoel en, je? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee oh. maar dat ik dus weet hoe dat voelt. Omdat je, uh, je weet dus, wat zo mooi is bij golven is. Iedereen kan af en toe wel eens een keer een bal raakslaan. Maar als je dan vier dagen lang gegolfd hebt. Dan sta je gelijk met een, een of andere rare Spanjaard en dan moet je er nog een keertje een soort van play-off doen... en dan moet het op die laatste bal komt het aan. Dan is het niet eens een hele verre put, maar dan ga je hem maken. En dan weet je er vlak voor dan weet je van hey, alles of niets. Dan gaat het door je hoofd heen van als ik deze mis, dan heb ik helemaal niks. En als ik, als ik deze maak, dan, dan ben ik ook in één keer de man. Ja, en dat dus is zo'n moment. Op dat ene moment komt het dat aan. Dat ene moment, dat vind ik echt. Het is een beetje hetzelfde als dat je voor de start van een 500 meter... dat je weet van eigenlijk wil ik niet, maar ik moet en ik ga het dan toch doen. Zo'n bewust moment. En dan mist de Spanjaard. Oeh, en nu heeft Luiten een kans. Joost Luiten gaat staan, 27 jaar uit Blijswijk. Twee keer winnaar op de Europese Tour. Als deze bal erin gaat, wint hij het Kalem open. En hij doet het. Joost Luiten wint het Kalem open. Fantastisch. Op dit moment, presteren op het moment dat het moet in eigen land. Dat is een heel bijzondere prestatie. Ja. Ja, ja, dit is niet helemaal mijn sport, golf. Nee, maar uh, dat is het wel. Dit is een hele populaire sport. Aan het worden maar dit was gewoon mijn... echt heel bijzonder ook. Dit was ook heel, echt heel, heel erg bijzonder. Maar dan moeten we meteen maar doorgaan naar, naar nummer twee. En Tell dat me. is de Champions League finale van, tussen Bayern München en Borussia Dortmund. En dat is een daar een Nederlander in de hoofdrol. Arjen Robben maakte daar heel, heel langs zonder het 1-1. En in de laatste minuut vlak voor de verlenging maakte hij de 2-1 voor Bayern München. Ribéry, Robben, Robben! Robben, uiteindelijk zijn moment van glorie. Hij werd verguist in München, verguist, Knap een knappe jaar geleden. En al dat afzien, al dat lijden, is kennelijk ja. nodig geweest voor dit doelpunt. Ik vind het bijna beangstigend wat je op de tribunes hoort. Ja, dat, is, oh. ja dat, is, dat, lijkt, dat lijkt me toch echt fantastisch als je voetballer bent. Hè? En je mag iedere week, en soms wel twee, drie keer in de week... voor zo'n vol stadion voetballen. Dat is toch fantastisch? Uh, en, ja, en Je Arjen... toch vroeger toch ook in een volle Ja, ik twee pain. keer per jaar in tien half jaar. <laughs> ja, dus Dat is toch wat anders dan, uh, dan drie keer in de week uh, in, uh, in die ja, prachtige arena. Maar dit arena is natuurlijk daar. mooi, want de Champions League finale... Ja. en het is ja. een, uh, ja, een, een Nederlands succes. We hebben een Nederlands succes en het is, natuurlijk, het is 2013. Dus het is een niet-Olympisch jaar. Er zijn geen Olympische Spelen, er is geen WK-voetbal... er is geen EK-voetbal, er is eigenlijk geen groot evenement. En dan is het allergrootste wat er dan wel is... dat is de Champions League finale. En als wij daar dan een Nederlander hebben die gewoon de beslissende goal maakt op een, op, een, op een ultiem moment... vlak voor de, ja. voor de, uh, voor de verlenging, dan, dan is het geweldig. En dan juist ook Arjen Robben. Die dus juist ook, ook in Duitsland... Eigenlijk, gewoon, ja, eigenlijk, houden, ja. eigenlijk vinden ze hem allemaal maar niks. Maar het is dat hij zo'n geniale voetballer is. Ja, dit was, was wel een wraak. Was dit. dit was een wraak, ja. dit had alles. En dan nummer 1. Ja, dan ze 1. werden al dagen aangekondigd, maar daar zijn ze dan, de waaiers. Op een heel beroerd moment is er aan pech voor Alejandro Valverde. De nummer 2 van het algemeen klassement. Op dat moment rijdt Belkin hard op kop en de ploeg houdt daar niet mee op. Valverde heeft pech gehad, vinden ze. En er wordt knalhard doorgekoerst. De Waaier-etappe is voor jou het sportmoment ja, van 2013. Inderdaad. En ik zal je ook, zal je ook vertellen waarom. Uh, want al die andere sportmomenten, daar zit ook meteen, uh, dat waren mooie momenten... maar dat was ook meteen een grote prijs wat, daar, wat daaraan vastzit. En eigenlijk is dan die prijs maakt dan dat moment zo bijzonder. Maar dit is eigenlijk iets waar wij als Nederlanders trots op mogen zijn. He, wij kijken naar wielrennen. En dan uh, en willen we altijd kijken naar de Tour de, Tour de France. En dan hebben wij zo in, in Frankrijk zo'n berg geannexeerd. Dat heet dan de Alpe de West. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Wat? We hebben natuurlijk helemaal niks met bergen. We hebben is, de Leemleberg is 40 meter, meter hoog. Wat moeten wij met, met, met Alpe de West? Maar wat hebben we wel in Nederland? We hebben wind, we hebben regen, we hebben, we, hebben, we hebben wind, we hebben gewoon zware omstandigheden. En dan kom je in de Tour de France en, en dan is daar zo'n dag dat die echte Nederlandse omstandigheden zijn. En dan slaan we toe. Dan slaan we genadeloos toe. Dan gaan we, halen we uit en dan halen we niet uit. Dan zou je denken op zijn Nederlands, een paar seconden pikken we weg. Hè, van die, gaan we de hele dag gaan we lopen, modderen daar in die, die, die, die, die, die etappe. En dan winnen we uiteindelijk vijf seconden. Onder. Nee hoor, nee, we halen uit. En dan halen we echt uit. Dan pakken we 10 minuten op van <laughs> verder. Nou, hoe gaaf is dat? Lauwers ten Dam, goedenavond. Hoi, hey, goedenavond. Man, nou ja, als, als mensen dit hebben gehoord... ze kunnen niet anders dan... Ja, dit. moet ik dit... nog zeggen, nee. Ik bedoel, we, we hebben net al gezegd, ja. Ja, nou ja, het sportmoment ja. van 2013 volgens Erben. Ja, jongen, ja. Daar, daar was je onderdeel van. Je hoorde dat dit genomineerd was. Wat dacht je van, en terecht... Uh, nou ja, kijk, Herman die zegt net al. Uh, ik bedoel, volgens mij, ja, ik weet niet zeker. Maar volgens mij hebben alle andere negen momenten te maken met dat, uh, dat er echt gewonnen werd op dat moment. En dit was gewoon een moment in de Tour en we wonnen de rit ook niet. Dus ja. Ja, het ja. is wel heel ja. mooi dat het genomineerd is. snap snapt eigenlijk niks maar, van. Ja, bijzonder. Nee, maar het is ja. toch wel een echt Nederland. Ik wil heel graag al, eigenlijk alles over dat, dat moment, moment weten. Was het echt gewoon dat je echt, ja normaal gesproken neem je van tevoren altijd die etappes door hè. En dan, ja. dan, dan. dan, dan tik je het eventjes aan. Maar was het echt een plan? Was het echt dat je ja, van ja, hier dit gaan we het Dit was helemaal zo gepland, ja. niet. Ja, moet, Marijn die had het drie weken of ja, misschien wel een maand eerder al tegen me over met mij over, over de rit. Dus uh, ja. maar die, je... was, die was echt bezig met, uh, ja die had de hele tour in de auto van tevoren al gereden en die had alles op beeld opgenomen en die wist dat hij hier als een wind stond dat het heel gevaarlijk was. Maar komt hij dan morgen uh, na het ontbijt bij jullie aan en die denkt van, ik heb op buienraden gekeken en ik ja, zeg het ja, gaat en echt en heel hard van tevoren van al, he? ja. <laughs> ja, ja. Daar van tevoren al is dus hij bij mij een Bouken langs geweest. En, uh, ja, Gevraagd zullen we het doen en ja, Bauke die was voor en ik ook en toen, ja. uh, toen zijn we het gaan doen. Maar dan, ga je dan, dan ben je bezig ermee en dan denk je erbij aan het fietsen en erbij opgeven en dan ben je los en dan ga, ja. krijg je dan vleugels? Krijg je dan... Ja, zeker, zeker. En ook op het moment uh, ja, kijk, uh, je merkt gewoon dat uh, dat er op een gegeven moment de wind weer meer op de kant komt en je voelt het achter je breken, ja, dat voel je gewoon aan en dan krijg je wel vleugels ook omdat jij zit er gewoon met je negen ploegmaat. Mm -hmm. Ja, dan hoe, de, hoe meer mannen van je eigen ploeg zitten, hoe makkelijker je weer die waaier inkomt. Mm -hmm. Dus dan, uh, ja, dan, en als uh, Omega dan zo lekker meewerkt, dan, ja, dan, dan krijg je vleugels. En dan weet je gewoon inderdaad dat je mensen aan het elimineren bent. Ja. En uh, ja, dan moesten we alleen nog wachten of uh, heel goed opletten op die mannen van Saksho. Ja. Want toen wij waren uitgereden, namen zij het nog een keer over. En toen zaten Bouke en ik gelukkig goed mee. En dan zwaai je allemaal aan de slag natuurlijk. Ja. Maar had je ooit gedacht dat het gat met Valverde zo groot zou worden? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, tien minuten, ja, dat hoor je ook pas... Eigenlijk, ja, wat ik zeg, ik, ben, ik was bij van ik al gedoucht dat hij over de kwam. <laughs> <En, laughs> dus, dus dan hoor je het pas, om het, om het zo maar te zeggen. Nou nee, ja, ja, dat we hem direct daar elimineerde, dat, uh, dat had ik op dat ja. moment nooit gewacht, verwacht. Maar het uh, was wel heel lekker natuurlijk, uiteindelijk. Ja, en is het dan ook een beetje not done om het eigenlijk in zo'n etappe of te doen? Of is het juist wel? Uh, ja, ik zou ja, ja, juist kijk, van Ja, hij, hij reed natuurlijk lekker op dat grote moment. En dat is eigenlijk not done natuurlijk. Alleen ja, op dat moment waren we al aan het rijden en dan... Ja, om dan te gaan stoppen, dat, uh, dat is misschien ook weer nat dan. Dus uh, ja. ja, dat, is, dat was dan de zeg koers en toch. Maar dan zeg je gewoon, ja, weet ik, wij zijn Nederlanders, dit, dit hebben wij uitgevonden. Hier zijn we trots ja. op, hier gaan we voor, toch? Ja, zeker. Nee, kijk, ik, het hele peloton vindt het niet leuk natuurlijk. Maar, maar dan ja. is weer wat anders. Alleen uh, ja, als je als er wind staat, dan, uh, dan hebben ze voor voortaan zeker schrik. Ja, dit moet het sportmoment van het jaar worden. Wat Erben ja, betreft zijn. en ja. wat Laurens betreft, lijkt me ook. Laurens, dankjewel. Overigens, okay. net uitgeroepen, jouw allerbeste uh, wielervriendje. Bouke Mollema is renner van het jaar geworden. op het Wielergala ja. dat nu bezig is. Wa waarom ben je er niet bij? Ah, ik ben niet helemaal fit. Dus oh. uh, ik heb besloten om lekker een uh, avondje thuis te blijven. Zeg. En met ons te bellen. Mooi. Ja, precies. Laurens en dan, dankjewel. Zeker. Oké. Okay. Doei. Radio 1. Willemijn Veenhoven. Today. De Oscars van de musical, de musical awards, die worden vanavond uitgereikt. Telegraafjournalist Wilma Nanninga die is erbij... en die vertelt zometeen wie de gelukkige winnaars zijn. En ik praat verder met de drie jonge Iraniërs hier in de studio... en over wat het atoomakkoord betekent voor het dagelijks leven daar. Dit is Radio 1. Het hoofdpunt van het NRS-journaal met Ewout de Jong.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 De massademonstraties tegen haar bewind. De demonstranten bezetten vandaag twee ministeries in Bangkok. En dat is het nieuws op dit moment. Hello. Ja, eens even kijken of jullie dit schitterende geluid herkennen, jongens. Heeft iemand een idee? Een vogel! Een merel! Het is een vogel, het is geen merel. Ah, ja. nee. nee, dit is de kneu. Dus een schrandere zangvogel uit het oosten van het land. En in het Engels heet zo'n beestje een Common Linnet. En dat is weer de naam van de act die voor ons naar het Songfestival gaat volgend jaar. De Common linnets En dat klinkt ook beter dan de Kneus of de Kneuzen. <lacht> het is een gelegenheidsact van Whalen en Ilse de Lange. Dat we, hij mag uit hoor, de, de Kneu. Dat waren dames die, die al lang rondzwongen in het circuit. Maar vanochtend werd het officieel bekendgemaakt door de collega's van Avro Tros. Voor wie Ilse en Whalen niet kent. Ze lopen beide al een tijdje mee. Dit is Ilse in 1991 in Zalencentrum Bello in Den Ham. Mooi, ah. ah, hè? Je hoort het wel een beetje terug. Ja, enorm. En Waylen en die heet eigenlijk gewoon Willem Bijkerk, dat weet je natuurlijk, hè, die begon zijn loopbaan bij Telekids. Willem kijk me maar aan als je water ziet branden. Maar ja, inderdaad, dit is een hele jonge Whalen. Ik hoor een meisje zingen. Eh, eh, daar, nee. nou, nu gaan ze dus samen naar Dedebarken. En eh, gaat u maar vast leren line dansen, dames en heren. Want na drie mannen van middelbare leeftijd: een draaiorgel en zingende Indiaan is de nieuwste niche waarbij wij de finale gaan halen. Country. Want je mag nooit country zeggen. Ilse en Whalen zien het helemaal zitten. Shine. Ik denk dat de beste songs uit de countrymuziek komen. Ik denk dat, het, uh, dat wij moeten doen wat heel erg bij ons past. Ja, mensen kijken altijd naar country als mensen met een cowboyhoed op hun klappelpistolen in hun, in hun uh, uh, holster. En het, wat wij zeggen is dat er komt zulke mooie muziek vandaan Echt zo ontzettende mooie muziek. En ik hoop dat wij daar een klein beetje een, een, een taste van kunnen geven aan, uh, aan het publiek. Nou, niet een klein beetje. U hoort het. We gaan met fantastisch mooie muziek naar Denemarken volgend jaar. Ik ben meteen even naar de site van de boekmakers gegaan. Eh, om te kijken of, of ze al onder de indruk zijn in het buitenland. Maar de common Linnets zijn nog even aan het buitenland voorbij gegaan. We komen nog helemaal niet op de lijst van de boekies voor. Ierland is favoriet. Ja. Aan tafel ja. nog steeds drie jonge Iraniërs. Eh, politicoloog onder andere eh, Peman Javari. Jij bent groot Ilse fan, dus jij ziet het wel zitten. Ja, absoluut. Ik heb haar een keer in de studio gezien. Uh, en ja, het was heel krachtig. Ja. Ze, ze is heel simpel. En tegelijk hele mooie stem en, ja. en een krachtig optreden. Maar country, country, denk je, ja, dan gaat het aanslaan? Ja, ja ik, ik ben Weet er gek ik op, nee, maar... Ik vind dat ze ook ja, heel mooi nee, in het Nederlands, Dus ik had dat ook wel voor de hand gelegen. Nou, maar nee. ik denk dat het heel goed is. gewoon in, in gewoon als je kijkt naar alle landen, dan dus, uh, denk ik dat het wel goed kan aanslaan. ja, ja. maar dus ik, ik denk las, dat... jij gaf vandaag een interview aan oh, Volkskant.nl ja. toen ja. was je niet zo heel positief, geloof ik. nou, nee over Ildse wel. nee ja. over over het Eurovisie Songfestival ben ik niet, niet zo niet zo enorm te spreken. ik denk dat dat dat, dat ze echt dat was er gewoon helemaal niks meer. waar willen daar helemaal niet meer aan meedoen. maar nu is in één keer Anouk vorig jaar meegedaan en nu geloven we z'n allen weer Weer in het Eurovisie ja. Songfestival. Song, song, songfestival is een slechte aflevering van The Voice. Ja, ja. dat is het toch ook een beetje. <laughs> je even ja, ja, dat is toch zo. Maar heb je gekeken naar, naar, naar het Eurovisie Songfestival? Uh, vanaf aan Hoek weer. Vanaf aan Hoek weer, ja, ja. Ja. ja. Goed, maar volgens mij... Nee, ik nog, wou alleen zeggen ja? nog, als we in Iran een historische doorbraak hebben gehad... misschien krijgen we het ook net Songfestival. <laughs> wie weet. Hm. OMC. Nou, Bizar. in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun, suddenly red, blue lights, flash eyes from behind, loud voice booming, please step out onto the line, ballet bridge blows the comfort, Cena just hides the eyes, policeman taps the shades, and sells a Chevy 69, how bizarre. This is funky, how was I? How was How was I?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 Bizarre. How Bizarre, How Bizarre. Oeh, baby. Oeh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Is it my face? We're druk mee gedanst hier in de studio OMC, How Bizarre. Op 14 juni van dit jaar werd bekendgemaakt dat Hassan Rouhani met 50,7% van de stemmen... in één ronde de Iraanse presidentsverkiezing had gewonnen. En dat werd op straat met enthousiasme begroet. HASSAN oh. ROUHANI Het is een populaire vent dus, dat is ook niet zo gek... want zijn voorganger Ahmed Dinejad was een weinig joviale knorrenpot. Rohani maakte ook al snel duidelijk dat hij een betere band met het Westen wil. Hij belde met president Obama... en toen hij een interview aan een Amerikaanse zender gaf... zei hij zelfs dit. Ik met je Ik Iran By greeting the people of America who are very dear to the hearts of the Iranian people wensen to wish them good times and good times ahead. Een Iraanse president die de hartelijke groetjes aan het Amerikaanse volk doet, dat is toch wel opmerkelijk. Rouhani maakt het nog bonter door in september via Twitter alle Joden een gezegend Joods nieuwjaar te wensen. Niet alle conservatieve krachten in Iran zijn blij met hem. Maar met het akkoord van dit weekend lijkt hij zijn volk in ieder geval een dienst te bewijzen. De vraag is: wat gaat het akkoord de Iraniërs opleveren in het dagelijks leven? Bij mij in de studio nog steeds politicoloog Peyman Javari, journalist en verhalenverteller Sahant Sahab Divani en student Arash. Dat is niet jouw echte naam, maar uh, die wil je niet geven uit angst dat jouw familie in Iran iets wordt aangedaan. Of dat jij het land niet meer uh, in kunt, want je wil terug. Of in ieder geval. Een tijdje terug. Ik wil terug kunnen. Terug kunnen, ja. Maar is ja. dat echt, zonder op de details in te gaan... maar je, daar, je bent ergens een beetje bevreesd voor. Dat, kennelijk is dat een negatieve een, ja, een het, het, het is niet een land waar je makkelijk in en uit kan uh, nee. gaan. Dus nee. om, om risico's te vermijden... Ja, kan je op dit soort dingen letten, absoluut. Ja, dus je, je let, nu kan je iets vrijer spreken, daar komt het op neer. Ja. Gisteren, dat historische akkoord, dat was hard nodig. De Iraanse bevolking leidt onder de, de, de sancties, de economische maatregelen. Je bent onlangs nog in Iran geweest, een paar maanden geleden. Wat merk je nou letterlijk van de sancties? Uh, ja, ik ben afgelopen lente dus naar Iran geweest. En dan merk je een aantal dingen op die het gevolg zijn van... Onder andere de economische sancties. En een, een van die dingen was bijvoorbeeld. Mijn eigen familie, die was vroeger heel erg uh, gehecht. Heel erg gehecht met elkaar. Mm -hmm. En. Uh, maar de laatste keer dat ik daar kwam, zeiden ze tegen mij. dat ik de reden was dat ze elkaar weer zien. En los van mij zien ze elkaar niet, omdat ze. en geen geld meer hebben voor visite. Dus het, het, voedingsmiddelen zijn heel duur geworden. Dus daar letten ze ook heel erg op. Als mm -hmm. je gasten over de vloer krijgen. Dus ze kunnen hier geen je... lekker maaltje voor ja, precies. schotelen. Dus het is of een feestmaal of geen maal. Mm -hmm. En Dus kiezen geregeld voor de tweede de, de laatste tijd. En uh, ik merkte zelf ook dat iedereen ook wat pessimistischer is geworden. Wat, wat meer depressiever. En, en jongeren die zijn ook wat meer met, met drugs bezig. En maar je, je zegt dus letterlijk door die, door die sancties... mensen hebben minder werk en, en, en dus minder geld. Ze kunnen geen benzine meer, kopen, ze de kunnen de geen eten ja. kopen. ja. ja in het geval van mijn familie, zijn ja. er voor het eerst uh, in jaren... dat ze ons verzochten om bepaalde medicijnen naar Iran te sturen. en Dat had ik eigenlijk in de laatste 10, 20 jaar niet meegemaakt. Dat ze echt belden van, hey, heb je dit, dit Want... medicijn of een equivalent daarvan? De apotheek is leeg daar. Of, de of, dokter heeft of het, het niet... is niet te betalen. Nee. Het is heel duur. Ja. Ja. Jij zegt net, Arash, dat je ook merkt aan jouw vrienden... of die vertellen de verhalen dat meer mensen aan de druk zijn. Uh, ja. Je hebt, in, je hebt in Iran ontzettend veel jongeren... En je hebt ook ontzettend veel uh, drugsgebruikers onder die jongeren. En het lijkt alsof je uh, drie keuzes hebt daar. Of het is studeren, dan kom je uit een redelijk goed gezin... of je bent zo slim dat je een beurs krijgt vanuit de overheid. Mm -hmm. Of je hebt de keuze uit drugs, wat daar ontzettend veel van uh, is. Of als je echt geluk hebt, dan heb je natuurlijk werk. Ja, en... maar dit komt... Bedoel, wat is dan de link namelijk... Economische uitzichtloosheid, werkeloosheid. Dat bedoel je, waardoor ja. door die sancties, waardoor ja, ja, ja, ja. mensen naar de drugs schrijven. Ik heb gemerkt dat heel veel jongeren. Uh, er was maar één persoon die ik ontmoette. die niet zo per se na, naar het buitenland zou willen. als die de kans kreeg. Ja. De rest zou allemaal uh, naar het buitenland willen. Ik, ik las vandaag willen. dat 80% van de beste studenten. Uh, vertrekt naar het buitenland, ja. niet te geloven. Ja, er is al een hele lange tijd al een brain drain in mm -hmm. Iran, dus dat heel veel mensen uh, weggaan. En bovendien ook de sancties hebben ook dat zeg maar uh, uh, beschadigd. Jongeren die een van de hoopvolle dingen was in het buitenland studeren. Door die goede van Iran te bevriezen. Dus uh, uh, boycott van de banken. Ja. Konden opeens ook ouders geen geld meer overmaken voor hun kinderen in het buitenland. Of was het gewoon te duur om naar het buitenland te gaan? Ook die weg werd ze dus afgesloten. En de depressiviteit, hè, ja. dat, dat kwam ook daardoor. Dus uitzichtloosheid. Ja. Maar uh, jullie hebben daar familie, vrienden, jonge mensen. Wat hebben die voor perspectief? Even tot, tot voor dit akkoord. Daar heb je het natuurlijk over. Is het, is het echt zo ja, kijk, dramatisch is... dat ze het met elkaar de hele dag over hebben? Van ik wil hier weg? Is het zo erg? Absoluut, ja. Ik heb, ik heb vooral gemerkt dat sinds de verkiezingen van 2009... daarvoor was er natuurlijk wel een soort mini-hoop... van zou Mousavi verkozen kunnen worden? Uh -huh. Dat mensen toch dachten van in het land zelf gaan we ervoor. Gaan we, we gaan een spannende tijden tegemoet. En daarna heersen er wel toch een soort malaise. Er was een kans om via de verkiezingen iets te veranderen. Dat is niet gebeurd. Waarom blijven we hier nog in hemelsnaam? Ja, want dat ik... was 2009 toen leek het er even op dat, nou ja, dat het allemaal anders zou worden. Moussavie, enorm hervormingsgezind, deed het heel goed. Ja. Maar die zit nu uh, opgesloten met huisarrest. In huisarrest, precies. Dus ja. via de politieke weg is er geen verandering. Economisch gaat het verschrikkelijk. En heel veel mensen die ik heb gesproken, uh, die, die hebben het alleen maar erover hoe kunnen we hier weg? Wat is het moment dat wij hier vertrekken? Ja. En dat is denk ik een heel groot verschil. Als je nu met mensen op straat zou praten, met al was het maar twee weken geleden, dat nu denk ik een hoop jongeren er iets anders over denken. Ja. Je ziet ook de tegenovergestelde beweging. Dat veel mensen die ook het land uitgevlucht zijn of vertrokken zijn, dat ze nu zeggen van, ik zou best willen dat deze, dit proces doorzet en dat ik weer terug kan naar Iran. Want heel veel mensen hebben door daar toch familie of hebben een commitment van ze studeren om hun eigen land op te bouwen. Dus uh, ik merk dat ook wel mensen de neiging hebben om weer terug, uh, terug te gaan als het kan. Ja, Maar dat komt natuurlijk niet alleen door dat akkoord dat nu gisteren is gesloten. Nee, maar het is wel een, een teken van een, een proces wat, uh, wat ingezet is. Waarvan ik absoluut hoop dat dat doorzet en, en blijvend is. Maar wat uh, is ingezet nu met de nieuwe president? Met nou, dat bijvoorbeeld aan, uh, uh, uh, mensen die Twitter en Facebook gebruiken. Dat zijn mensen die vanuit de regering ook aangeven van... jongens, we slaan een nieuwe weg in. Mm -hmm. We hebben een land waarbij social media verboden is. Is het niet tijd om dat verbod op te heffen? Er wordt ook gesproken van het feit dat uh, bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld uh, een tijd geleden is er vanuit de regering gezegd... dat mensen die op straat gearresteerd werden... omdat ze hun hoofddoekje niet netjes hadden... dat zoiets niet meer de verantwoordelijkheid van de politie zou moeten zijn. Oftewel, je mag mensen erop aanspreken dat ze een, geen hoofddoek hebben... of het niet netjes hebben, maar je hoeft niet per se daarvoor meteen de gevangenis in. Nee, want dat is wel hoe het was, hè? Ja, en dat is tot revolutionair. Voor, voor dat aan dat soort uh, wetten wordt getornd. Of tenminste, aan de wet wordt niet getornd, maar de handhaving daarvan... Um, ik weet niet of dit doorzet. Ik weet niet of de veranderingen die Rohani inzet... of die ook blijven zijn. Want we hebben ook voor Ahmadinejad... een relatief vrije periode onder Gatami gehad. Maar als dit doorzet... is dat voor de jongeren absoluut een hele hoopvolle tijd. Ja, want wat, wat, wat kon er allemaal niet onder Ahmadinejad... wat nu weer voorzichtig... wat jij zegt, onder andere dat je hoofddoek... dat je wat haar ziet. Maar uh, ik begrijp ook dat je... ik dacht, je kan als je een beetje goed zoekt... kan je in Teheran nog wel ergens een biertje drinken. Maar dat onder Ahmadinejad kon dat echt, echt, echt niet. verandert nou, dat soort dingen kijk, ook langzaam. De, de, in Iran zit altijd een golfbeweging in. Dus je had in begin 2000, 2005... ook hervormingsgezinde president Ghatami... waar ja. he, een aantal dingen uh, uh, opener waren. Toen heb je overigens ook... in relatie met uh, nucleaire onderhandelingen... is de duur in het gezicht van Ghatami... toen dichtgegooid. Waardoor eigenlijk conservatieven zoals Ahmadinejad... aan de macht mm. kwamen. He? En op dit moment zie je het tegenovergestelde beweging. Maar ja, het kan teruggedraaid worden. Maar dus als die buitenlandse opening er komt... heeft Rouhani natuurlijk veel meer gewicht tegenover de conservatieven... om dit project door te zetten. Ja. Even nog naar wat voorbeelden um, hoe het echt tot voor kort was. Want ik begrijp van jou, Arash, dat uh, die sancties... Uh, de economische sancties, ook eigenlijk voor een soort... seksuele revolutie zorgden in Iran. Ja, ja niet alleen de sancties zelf, maar de sancties waren wel onderdeel daarvan. Uh, door de economische uh, ja, ondergang hebben heel veel jongeren de hoop opgegeven als het gaat om een huwelijk. Die waarde is een beetje... Want uh, geen baan, geen, geen geld, baan, dus geen, geen, geen geld, geld om, geld een, om een, voor een feest een te geven. En, en ja. geen geld om überhaupt indruk te maken op iemands familie. Ja. Dus uh, het huwelijk is ook, wordt ook niet meer zo zwaar aangetild als, als vroeger. Dat viel me wel heel erg op. Uh, de, maar dus ze de... kunnen niet trouwen, dus dan maar ongetrouwd. Ja, de jongeren zijn wat vrijer gaan denken over seks... en, en mm -hmm. een omgang met elkaar. En, en dat, dat merk je heel erg. Ja? Dus ja. Zie je dat echt ook, dat zie je bij vrienden van jou? Ja, mijn eigen neven hebben de wilste verhalen die ik zelfs hier uh, zelden <laughs> hoor. Ja. Oh ja? Ja, Vertel, Dan moet ik waarom? dingen gaan bijverzinnen om niet tekort te komen bij, bij mijn Iraanse neven. Er is net een boek gepubliceerd, Sex in the Citadel, en dat gaat over groepseks in verschillende landen, en daar is China en Iran specifiek in genoemd, over de wilste feesten die in de duurdere wijk van Teheran worden gehouden, waar jongens en meisjes allemaal met elkaar de wilste dingen doen, dat ja. jullie niet weten. Dat is, in Iran is een taboe. Daar. Maar dat laat ook zien yes. dat we vaak niet het goede beeld van Iran hebben. He? Want het is niet alleen de sancties, maar Iran is ontzettend veranderd. Jonge bevolking, verstedelijking, hogere opleiding. Dus je ziet dat ook vrouwen zijn zelfstandiger geworden, economisch ook. Ja. Dus gaan ze veel meer vrije relaties met ja. elkaar aan. Jij zei net uh, eventjes, Peeman om daar nog even tot slot op terug te komen... van ja, we moeten het allemaal maar zien. Want het gaat in golfbeweging. Je weet niet of ja. het nu met Rouhani een, een, nou ja, een, ja. een, een opener tijd ingaat... Aan, uiteindelijk trekt de, de, de Ayatollah natuurlijk aan de touwtjes. En is, wat is de kans dat hij over een tijdje denkt... nou joh, het is wel weer lekker vrij geweest? Ja, maar kijk, geweest. Ik... De, de reden dat ze dit doen... is omdat er vanuit de bevolking heel veel druk is. Kijk, mensen hebben op Rohani gestemd... met die verwachting dat de politieke gevangenen vrijkomen. Dat er vrede komt met, met het Westen enzovoorts. Dus dat moet er komen. Aan de andere kant... Uh, kunnen we ook natuurlijk zien van wat er hier gebeurt... Uh, ook daar effect op heeft. Hè? Dus als die opening aan Rohani geboden wordt... kan dat dat proces versnellen. Maar als uh, de tegenkrachten, mm -hmm. ik noem maar op uh, Saudi-Arabië, Israël... Wil weer dit proces gaan blokkeren... zul je zien dat juist de conservatieve krachten... Ja. te winnen zijn ja, de maar Je, je, je kan toch ook zeggen, nu de, de vreugde die, die er nu heerst... en ja. om, om, vanwege dit akkoord, vanwege die sancties die we afnemen... Mensen laten zich toch niet meer terugduwen in, in dat hele conservatieve verhaal. Dat, hè, nu is het geest uit de fles, zou je denken. Ik hoop of is het niet, dat niet zo? Nee, dat, dat, dat is wel zo. Maar kijk. Uh, mensen staan natuurlijk wel tegenover een, een, een, een uh, systeem... dat ook wel geweld kan gebruiken. Maar ik ben wel hoopvol dat Iraniërs... een uh, hele jonge bevolking en ook heel dynamisch... wel keer op keer hiervoor gaat en terug gaat komen... ondanks alle repressie enzovoorts. En we zouden onze hoop moeten vestigen op de Iraanse bevolking zelf... en hun de ruimte moeten geven. En daarom liever morgen uh, dan overmorgen weg met alle sancties. En dan komen jullie nog eens terug... En ik kan haar rasje vertellen wat zijn nevel me uitspokt. <laughs> Dat ben ik dan wel benieuwd naar. <laughs> Heren, dank voor dit verhaal. Double Bob, Blind Man's Bluff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 of sorrow Sweet stuff But you got me blindfolded You made me see the light was hier laatst nog live. En het was schitterend, daar was je bij, Herman. Douwe Bob, Blind yep. Man's Bluff. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Ja, veel uh, awardshows vanavond. Het Wielergala, maar ook de Musical Awards. Die zijn na een jaar afwezigheid weer terug. En vanavond uitgereikt. In 13 verschillende categorieën werden prijzen uitgereikt. En uh, dat gebeurde in de Theaterhangaar in Katwijk. De thuisbasis van Soldaten van Oranje. En de hoofdredacteur van de pagina Privé, Wilma Nanninga, die is daarbij. En die zal wel, nou, wat is het? Uh, vier, vijf glaasjes champagne achter de kiezen hebben? Nou, nog niks van Willemijn. Nee? Oh. Nee, er is hier een afterparty uh, waarbij iedereen uit zijn dag gaat... Uh, op een manier dat je denkt, nou, hè, jongens, het is een feestje... maar ik ben nog oh? aan het werk. Dus uh, ik kan nog niet mee gaan doen. Dat uh, Misschien nee. na dit telefoontje. Toch? Nou, de, de, de, zeg maar alvast even wat je om je heen hebt gezien, wat wij morgen op de privépagina lezen. Uh, nou ja. Um, ik bedoel, het is, qua roddels, hè, uh, he, Wilma? Qua ja, uh, leuke verhalen. Ja, dat snap ja. ik. Oké, okay, ja. Oh, <laughs> ik ja zo wat aan. Je mis, wat je gemist <laughs> hebt, is dat uh, Martijn uh, Fischer, die, een, uh, die de Haasenshandschool uh, vertolkt, van zijn weddenschap met. Uh, Santal Jansen, die de uh, hoofdrol van Pasha Hazen speelt... namelijk dat ze beide een kledingstuk... of althans degene die niet won, een kledingstuk uit zou... ...wrekken om een lichaamsdeel te onthullen... ...maar nu hebben ze alle twee gewonnen... Dus ...nou hoefde het niet. Maar gelukkig... zakte Chantal de jurk heel erg af... dus wel die hier bijna een nipple gate, Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dan heb je bij deze... ...al het een en ander verklapt, dus dat begrijp ik... ...dat de, um, de prijs... ...voor vrouw in een grote musical... Was, ...is dus geworden Chantal Jansen in... ...Hij gelooft ja. in mij. Hij gelooft in mij en die voor de mannen was... ...voor Martijn Fiesje, als een onvolprezen... ...haas en hij... Roostte ook met een dieren als het hoort op de gezondheid van, van tal en de tranen over zijn bangen. Want het was best een woord. Het ja. is natuurlijk leuk hè, want het is zijn eerste musical. hij komt van het serieus toneel. Hij kon helemaal niet zingen. En uh, hij heeft uh, zingen geleerd en, en, en, en dat doet dat on deze fantastische varen. Ja. En ik begrijp Wilma dat de, uh, de show wat laat begon, want heel veel sterren stonden in de file. Ja, nou, het voordeel van niet even op televisie uitzenden is natuurlijk dat je kunt beginnen wanneer je wilt. En, uh, ja. en Joop van der Emmel stond in de file, en jean stond in de file. <laughs> en uh, Caroline Dijkhuizen stond in een beeldig schelpenjurkje. Uh, waarvan ik me afvraag of de schelpjes zijn heel gebleven toen ze gingen zitten. Maar goed, uh, het was nog Mimi, dus misschien heeft ze het gewoon even naar boven geschoven. Ja, ja. Die stond ook in de file, dus iedereen was te laat file op de A4, ja. ja. Kan gebeuren. Ja. En uh, nog andere, even een grote prijs? Noem maar nog een ja, eentje. Ja, nou, uh, Alice Klaassen zijn burn-out heeft uh, de, de prijs van de beste mannelijke hoofd voor een kleine musical. Dat was uh, Roofside Story en een ontzettend leuke productie van het ja. Rotia in Rotterdam. Met echte honden op het toneel en helpen toe en Arjen Ederveen. Ja. En uh, nou, ja, dat is gewoon een hele gaaf, uh, grappige geweest. Uh, Chantal Janssen ik... dus is de grote winnaar. Ik moet het even, ik moet helaas afronden. En uh, ja, Martijn Fischer. Dat ja. zijn de grote namen. Wilma, dankjewel. Veel plezier nog. Okay. BNM Today. Ja, je mag nu. Willemijn champagne. Veenhoven. Laatste woorden. Als eerste BNM-presentator Fiedemann Wesselink. Goedenavond, Willemijn. Ja, nog eens 100 banen weg bij Holland Casino. Vorig jaar moesten ze er al 400 weg. Ze leiden ook nog eens keer dit jaar 30 miljoen euro verlies. Het is toch knap dat je zo een zoortje kan maken... met een bedrijf die een monopoliepositie heeft. Goedenavond. En drievoudig K1 wereldkampioen Remy Mojaski die ook nog wat wil zeggen over racisme. Goedenavond Willemijn. Racisme, het houdt niet op. Niet vanzelf in elk geval. Maar ja, wat doe je eraan? Juist, een sportcommentator even in Apel. Weet je, Willemijn, als voetbalcommentator ben ik strikt neutraal. Maar gisteren was ik toch een beetje voor Erwin Koeman, die eindelijk als trainer een keer bond van zijn broer Ronald. Maar ik beloof je, Willemijn, vanaf nu ben ik weer strikt neutraal. <laughs> Goed. Ik dank alle heren ja. aan tafel hier: Peyman Javari, Sahant, Sahab, Divani en Arash. Dank heren, Erben, tot volgende week. Tot volgende week. Zometeen meteen langs de lijn. En. En. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. En daar prachtig zich zeg, wat een goal, jongen, jongen, jongen. Ajax Barcelona. In de bal met de tweede paal. Boislander gaat hij erin. Ja. erin. De Champions League morgen in langs de lijn om half negen. Radio, Radio 1. 1. Het nieuws van alle kanten. Op zoek naar de inzet van een professional op tijdelijke basis. Bij IP-staffing staan ze op de shortlist IP-Staving. Interimmers die uw organisatie verder helpen. IP Staffing voor interim professionals. Good Thinking. IP-staffing.nl. IP-staffing is onderdeel van de staffinggroep.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 IT voor IT'ers en voor andere professionals is er nu IP. En jij bent? Wessel van Halve, directeur Staving Groep. IP Staving. Good thinking. IP Dit is Radio 1.